12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Vrachtschip Ocean Victory nog altijd voor anker bij Zandvoort. Italiaanse beurzen kelderen wegens aangekondigd vertrek Monti. En Belastingdienst ook s'avonds en in het weekend langs de deur. Vanmiddag buien, winterse neerslag. Ook wat zon. Middagtemperatuur ongeveer 4 graden. Morgen zonnige periode op de meeste plaatsen droog en een graad of twee. Waarschijnlijk vanavond wordt er een poging gedaan... om het gestrande vrachtschip Ocean Victory weg te slepen. Dat schip kreeg motorproblemen en ligt nu voor de kust van Zandvoort. Vanochtend gingen bergers aan boord voor overleg en controles. En verslaggever Mark Hamer bekeek die hele operatie. En dat deed hij samen met iemand die de problemen van de Ocean Victory... vanaf het begin heeft gevolgd. Via het mobilofoonverkeer tussen schip en hulpdiensten. Ja. Het is nou alleen ruizen, zeggen niks, momentel. Als ze wat zeggen, dan horen we het vanzelf wel. Hij staat erop in ieder geval. Dus, uh... Uh, gisteravond zat hij ook te luisteren. Ja, we zaten met een groepje zendamateurs zaten we te, te babbelen. Ja, we houden natuurlijk altijd alles in de gaten. En Op een gegeven moment zijn een van die jongens van... Uh, nou, is de schip in nood. Nou, toen hoorden we welke frequentie het was. Dan ben ik er even heen gedraaid. Nou, dan kan ik thuis natuurlijk wel ontvangen. Dat is geen probleem. Dus konden we meeluisteren wat er allemaal gebeurde. Ja, en, en nu uh, vanochtend maar even kijken. Hier aan de kust van Zandvoort... En daar ligt hij? Daar ligt hij, ja. ja. Nou, dat zeg ik hoor, het is niet zo erg als dat schip ik en zei. Dat lag helemaal op het strand. Ja. Dus ik denk als de wind wat afneemt, dat ze hem uh, gewoon een uh, laadje over gaan brengen. En dan zullen ze wel naar de haven slepen, want hij heeft uh, schade en schroef. Ik hoorde vanochtend ook dat twee schroeven, dat konden ze zien, die zijn beschadigd. Konden ze vanaf de, de, de konden ze dat zien. Ja, helikopter komt eraan. Nee, helikopter komt eraan. Nou, dat, ja, nou, dat is uh, mooi. Ja, waar, waar we blijven wachten. Ja. We zijn gewaarschuwd. Ja, daar zien we hem. Ja, Als we er, kijken ja. daarboven. Ja, hij komt eraan, uh, ja. Ik vind het knap dat je met dit weer met een helikopter kan vliegen. Ik vind het ook heel knap, ja. ja. Want wij waaien ongeveer weg. Nou, eens even kijken. Ja, dus zullen we een trots over gaan brengen, denk ik. Nou, volgens mij... Nee, ze gingen een paar mensen aan boord zetten. Ja, precies. Ik zat aan de koffie thuis, horen hoorde ik het ja, Ze gaan ja. een paar mensen overbrengen aan boord. We zien daarvoor nog de, de Triton, een van de sleepboten ja. heen liggen. Ja, ja, die is ook, ook ja. verankerd gegaan gisteravond. Ja. ja, die ligt daar, hè? Ja, en ja. daartussendoor zie je ook af en toe nog een, een sleepbootje... heen en weer dobberen over de hoge golven. Ja, aan de boden, gele helikopter. Het wel een beetje lijkt op te klaren. Ik zie nu ook blauwe stukken lucht. Ja, het zou wat rustig, de wind zou wat afnemen hè, vandaag. Windkracht 7 was het vanochtend. Ja, dat komt. Victory for a pilot helicopter. Yes, sir, it's awesome. victory. Yes, captain, uh, hoisting completed. Uh, good luck. Uh, thank you, sir. Nou, volgens mij zijn ze aan boord. Ja, volgens mij ook. Ze wensen hem good luck. Dus, uh... We hebben het even gemist, maar ja, daarvoor is de afstand ook net iets te groot om inderdaad mannetjes aan zo'n lijn naar beneden te zien gaan. Ja, dat zie je niet meer, joh. Nee, ja. Maar ja, dan moeten ze hem weg gaan krijgen. Dat is geen probleem, hoor. Nee? Hij zit, nou, hij zit toch niet vast aan de bodem, maar hij ligt gewoon de, hij ligt de de los. Monden. Ja, hoor, die pakken ze zo op en de slepen ze naar de marie. Het uh, komt wel goed, hoor. Opstartproblemen bij vervoerder Arriva. Gisteren heeft dat bedrijf in delen van het land het bus- en treinvervoer overgenomen. Maar tijdens de eerste ochtendspits bleek het nog allemaal niet vlekkeloos te gaan. Bussen zouden niet komen opdagen of ze zouden overvol zijn. Een verslaggever van RTV West stond op station Leiden. Heel veel mensen staan ook al zeker 25 tot 30 minuten te wachten op hun bus. Kijk hier. Ja, Het is gewoon chaos, ze lopen van één... Hè. Halte naar de andere halte. Uh, maar vraag aan de chauffeur waar gaat u naartoe, waar gaat u heen? Ik bedoel, het zijn mooie bussen, ze glimmen, ze schijnen wifi te hebben. Maar uh, ja, je moet natuurlijk op je plek komen. Ook treinreizigers klagen over de vervoerder rond Arnhem, waar Arriva de lijnen naar Tiel en Winterswijk heeft overgenomen. Zijn er vertragingen? En Arriva is niet bereikbaar voor commentaar, want de woordvoerder is bij de opening van de nieuwe lijnen in Friesland. Nog meer problemen bij de Vira, de nieuwe hoogsnelheidstrein... die tussen Amsterdam en Brussel rijdt. Vanochtend vielen tussen Amsterdam en Breda verschillende treinen uit. En andere Vira treinen hadden weer vertraging. En die FIRA die reed gisteren voor het eerst tussen Amsterdam en Brussel. En toen was er ook al een storing. In Italië zijn de beurzen gekelderd... na de aankondiging van premier Monti afgelopen weekend dat hij vertrekt. Partijloze Monti moest vorig jaar na de aftocht van Berlusconi het land redden van de economische afgrond. Er zijn volgend voorjaar verkiezingen in Italië en uh, voor die tijd uh, wil Monti, zodra de begroting er allemaal door is, uh, wil die weg. Correspondent Rob Zoutberg in Rome, dat was allemaal geen geheim meer, maar toch is uh, de financiële wereld in een schok. Hoe verklaar je dat? Nou, het is de optelsom van die twee factoren. Aan de ene kant Monti, de hervormer die heeft aangekondigd dat hij opstapt. En Berlusconi die ineens weer terug is. En zegt ik wil, wil wel weer premier van Italië gaan worden. Dezelfde Berlusconi die natuurlijk niet in staat was om aan de Europese eis van hervormingen te voldoen. Sterker nog die een enorme blamage ervan maakte. Een premier die zich vooral bezighield met boonga-boonga-feesten. Nou, diezelfde man... Die Berlusconi dus, die wil nu weer terugkeren om zijn opvolger, dus de man die wel serieus wat wilde, uh, aan de kant te drukken. Die het aanzicht van Italië ook enorm verbeterde internationaal. Nou, je ziet onmiddellijk, hè, wat jij zegt, de reactie op de koersen, die staan enorm onder druk. Het renteverschil met Duitsland loopt weer op. Hier zit duidelijk niemand op te wachten. Want heeft Monti, zou je kunnen zeggen, het land er dan toch niet voldoende bovenop gekregen het afgelopen jaar? Nou ja, het is maar een jaar geweest. Dat moet je natuurlijk wel bedenken. De problemen van Italië zijn groot. Monti heeft maar een jaar gezeten. Hij had nog een mandaat dat doorliep tot mei volgend jaar. Dus eigenlijk had hij nog wel een halfjaartje verder kunnen gaan. Natuurlijk moet het ook realistisch zijn. Je kan nu een optelsom maken. Economie is toch gekrompen onder Monti. Werkloosheid is toch weer verder opgelopen. De staatsschuld is verder toegenomen. Er zijn natuurlijk al een aantal hervormingen uh, doorgevoerd. Hè. Bijvoorbeeld de pensioenen, dat is doorgevoerd. Dat is hem gelukt. Maar er ligt nog ontzettend veel meer om te doen. En uh, ja, uh, weer terug helemaal naar dat oplopen van die koersen... en die onzekerheid over Italië. Wie Monti ook gaat opvolgen, diegene zal het wel heel serieus moeten gaan doen. En als Berlusconi dat wordt, ja, daar zijn nu dus al de twijfels over. Dankjewel, correspondent Rob Soutberg in Rome. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. Belastingfraudeurs in Nederland worden op de hielen gezeten. Staatssecretaris Wekers van Financiën gaat het toezicht van de belastingen verscherpen. Ook s avonds en in het weekend krijgen fraudeurs deurwaarders op de stoep. Staatssecretaris Wekers van Financiën, goedemiddag. Waarom gaat u dat doen? Ik heb het toen besloten omdat ik uh, zie dat de meeste uh, belastingplichtigen netjes hun uh, verplichtingen betalen netjes hun rekeningen betalen, maar dat er toch een klein groepje is van, uh, van fraudeurs... en mensen die het uh, niet zo nauw nemen met de wet, die toch extra aandacht uh, behoeven. Dus ik heb afgelopen zomer de Belastingdienst gevraagd om een uh, business case te maken... om met gerichte investeringen ervoor te zorgen dat er uh, meer belastinggeld wordt opgehaald. U gaat bedrijven langs, huisadressen langs? Zeker. Uh, wat we doen is, uh, is grofweg het volgende. We gaan aanslagen veel sneller opleggen. Uh, in de tweede plaats het, uh, gaan we veel meer boekenonderzoeken instellen. Dus dat is, bij, uh, dat is bij het bedrijfsleven. En daarnaast zorgen we ervoor dat de invordering wordt versterkt. Uh, dus dat betekent dat de Belastingdeurwaarders de capaciteit daarvan, wordt uitgebreid. Die gaan uh, niet alleen tijdens kantooruren hun werk uh, doen, maar ook s'avonds en in het weekend. Omdat uh, overdag niet altijd uh, iemand thuis wordt uh, aangetroffen... En daarnaast zorg ik ervoor dat er ook uh, commerciële incassobroos worden ingeschakeld voor wat eenvoudigere dingen. U heeft extra handjes nodig, want u heeft eigenlijk geen personeel ervoor. Nou, ik heb uh, extra handen nodig, inderdaad, uh, om, uh, om toch te zorgen dat de belastingen die, uh, die worden opgelegd, de aanslagen die worden opgelegd, dat die ook geïnd worden. Het valt niet uit te leggen aan de goedwillende belastingbetaler. Uh, als hij netjes zijn belastingen betaalt, dat, uh, dat andere mensen uh, het niet zo nauw nemen. En uh, uh, dat die hun gang zouden kunnen gaan. Dus uh, ik vind dat de uh, belastingdienst streng moet zijn op diegene die uh, niet netjes aan zijn verplichtingen voldoet. Inhuren van uh, mensgracht uh, van buiten de belastingen zelf, dat zal al wat extra's kosten. Hoeveel gaat u dit opleveren, deze manier van werken? Uit deze manier verwerken, dat levert, is de verwachting, een conservatieve inschatting, zo'n 663 miljoen extra op. En de investeringen die ermee gemoeid zijn, dat is structureel 157 miljoen. Dus het wordt dubbel en dwars terugverdiend. Dat is de moeite waard. En ik hoorde u ook zeggen, u gaat ook extra boeken controleren, bestanden vergelijken met elkaar. Zeker, ja. Zeker. Dus dat doen we zowel met bestandsvergelijkingen als ook uh, gewoon de, ja, de belastinginspecteur op pad die uh, bedrijven langs gaat en daar uh, de boeken in duidt. De mensen zijn gewaarschuwd. Wanneer gaat die nieuwe manier van werken in? We starten nu met werven. Ik heb vandaag de brief naar de Tweede Kamer gestuurd... en ik heb de belastingdienst gevraagd om ook meteen al te gaan werven. Dus uh, het komend jaar zullen mensen dit gaan merken. Hoeveel mensen heeft u nodig eigenlijk? Nou, in totaliteit gaat het om uh, 1.600 mensen... Niet allemaal meteen in 2013, maar wel al het uh, merendeel ervan. Uh, voor een stuk zal het zijn dat uh, mensen ook binnen de belastingdienst uh, doorschuiven. Uh, dat ze ook binnen de belastingdienst promotie kunnen maken. Maar worden ook mensen extern geworven. Duidelijk, dank u wel. Staatssecretaris Wekers van Financiën.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 De twee dj's van het Australische radiostation Today FM... die een omstreden grap hebben uitgehaald... hebben op tv huilend verklaard dat ze niet hadden voorzien... dat hun actie zoveel ellende zou veroorzaken. De twee belden het ziekenhuis waar Kate Middleton lag. En ze deden zich voor als koningin Elisabeth en prins Charles. Een verpleegster trapte erin en verbond de twee door met Kates afdeling. En die uitzending leidde tot veel ophef. Vrijdag werd die verpleegster doodgevonden. Waarschijnlijk pleegde ze zelfmoord. En die dj's voelen zich nu vooral schuldig tegenover de kinderen van de vrouw. Het programma van de dj's is opgeheven en hun radiostation zendt alleen muziek uit. Twee grote adverteerders hebben zich teruggetrokken. Dan gaan we gauw naar de ANWB, naar Erwin De Hart... Amsterdam richting Den Haag. daar is de weg nog een keer, Erwin, want ik hoorde hem niet in het begin. Oh, op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar is de weg dicht tussen het hoofddorp... en het ringwaardaquaduct, dat uh, komt zo... er staat een veegautootje uit te branden. En... Uh... Daarom kan het verkeer richting Den Haag bij Knopend Burgerveen beter Sassenheim volgen via de A4 en de A44. Er staat bovendien drie kilometer file tussen Hoofddorp en het Drinkwaard Aquaduct. Andere kant op heeft het verkeer last van de rookontwikkeling van, de, van die veegmachine. Dus Rulervarensveen en, en Burgerveen richting Amsterdam staat er twee kilometer file. En dan uh, op de A50, Apendoorn, richting Arnhem. Er zit een gat in de weg, dat moet gerepareerd worden. Duurt nog wel even. Er zijn twee rijstroken dicht bij Knopend Waterberg. En tussen Afrit Hoenderlo en Knopend Waterberg staat een file van 10 kilometer. 13 over 12, nog een keer de hoofdpunten van het nieuws. Vrachtschip Ocean Victory mogelijk vanavond weggesleept. Staatssecretaris Weker stuurt de belastingdienst ook s'avonds en in het weekend langs de deur. En Italiaanse beurzen gekelderd en de rente gestegen na aangekondigd vertrek van premier Monti.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 Dat is beleggingsadvies AnonU. ABN Amro, de bank AnonU.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 NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Primaire beleefdheid even op de radio. Dank aan Klaas voor de afgelopen week. Hij heeft het goed gedaan, vind ik. Ja. Uh, maar blij om weer terug te zijn. Hoor, hier. Volgens het uh, gezaghebbende blad The Economist is er licht aan het eind van de tunnel voor uh, kranten. Die kampen nu nog met dalende advertentieinkomsten. Maar digitale verkoop van artikelen is de oplossing. Vindt ook hoofdredacteur Philippe Remark van de Volkswagen. Die gaan we zo even bellen. In het mediaforum Marianne Zwageman, directeur van het communicatiebureau... en Tjeu Vaassen van het Financieel Dagblad. Het gaat onder meer over de stille tocht gisteren voor grensrechter Richard Nieuwenhuizen. In studio voetbal werd er ook ruim aandacht aan besteed, onder meer door panelist Jan Mulder. En ik heb dat, dat bijna aandoenlijke correcte gedrag in de stadions schitterend. Niets om aan te merken, Prachtig, prachtige gebeurtenissen. Maar ik vraag mij af, beklijft dat?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 We beginnen met het medianieuws van vandaag. Het beruchte telefoontje van die twee Australische dj's... naar dat ziekenhuis waar de Britse prinses Kate lag... krijgt mogelijk ook een juridisch staartje. Scotland Yard heeft al contact gehad met de zender Today FM... waar de dj's werken en bekijkt nu of er misschien wetten zijn overtreden. Het onderzoek volgt op de tragische zelfmoord van de zuster... die het dj-duo doorverbond naar de afdeling waar de prinses lag. De finale van het vijfde seizoen So You Think You Can Dance... is het slechts bekeken finale seizoen van de dansshow Ooit. Maar 573.000 mensen zagen gisteravond de overgebleven dansers strijden... om de titel van de beste danser en danseres. De finale van het vorig seizoen was met ruim 1 miljoen kijkers... de best bekeken finale Ooit and I Just go ahead let your Ja, er komt een tweede seizoen van de succesvolle NCRV-serie Levenslieds. In die serie volgen we het wel en wee van een zangkoor in Haarlem. Hoofdrollen zijn er voor Hans Dagelet, Kees Geel, Anna Drijver en Caro Lensen. De eerste aflevering van het nieuwe seizoen is op 1 april te zien. De zangeres Celia Rombli krijgt daarin een gastrol. Na jaren van ellendige berichten over de krantenwereld is er volgens The Economist weer licht aan het eind van de tunnel. Amerikaanse kranten weten hun teruglopende advertentieinkomsten te compenseren door de digitale verkoop van hun artikelen. De afgelopen maanden is het aandeel New York Times bijvoorbeeld op Wall Street zelfs met een ruim een derde gestegen. Dit systeem kan ook voor Nederlandse kranten lucratief zijn. Philippe Remark, goedemiddag. Goedemiddag. Hoofdredacteur van de Volkskrant. Uh, ja, is het weer helemaal rooskleurig dan, de toekomst van de kranten? Ja, die is ook nooit zo heel slecht geweest in mijn ogen hoor. Uh, het is natuurlijk wel zo dat wij van een gouden tijdperk uh, tot het jaar 2000... groeiden we alleen maar in uh, advertentieinkomsten en lezers. En toen is er door internet wel een flinke daling ingezet. Maar al een paar jaar hebben wij uh, een rechte lijn bereikt. Hebben we dus die daling tot stilstand weten te brengen. Dat is in gewoon nog papieren abonnementen. Dus, dus wat dat betreft gaat het alweer beter. En dat geldt ook voor mijn uh, concurrenten als NRC en trouw. Maar ik zag u maar... op de avond van Red de Journalistiek vorige week in de Bali... En, en... Daar ja. heeft u dit ook verteld en daar werd u een beetje uitgelachen in eerste instantie, maar u hebt dus gewoon gelijk gekregen. Ja, nou het grappige is dat heel veel mensen denken uh, te, men uh, te kunnen voorspellen wat er met de kranten gebeurt. Want natuurlijk uh, is, is er uh, nu meer concurrentie en uh, gaat het ook anders dan voorheen. Maar dat betekent nog niet dat kranten ook ga gaan verdwijnen. Het is alleen wel zo dat wij, uh, um, het is niet zeker of we uh, op papier ooit nog, uh, uh, uh, nog eeuwig zullen bestaan, maar kranten... Uh, voegen iets toe, en nieuwsmerken die voegen iets toe, namelijk kwaliteitsjournalistiek. En je kunt op internet wel op nu.nl heel goed het nieuws krijgen, en wij doen dat zelf ook met volksland.nl. Maar als je meer wilt weten, dan moet je toch echt bij de kwaliteitsjournalistiek zijn. En daar blijkt gewoon nog steeds veel behoefte aan te zijn. En ik denk dat dat in de toekomst niet anders is. Nee. We moeten het alleen wel uh, makkelijker toegankelijk maken online. En dat doen die Amerikanen, die zijn er ons daar iets voor in. En dat blijkt nu aan te slaan. Maar jullie gaan er als volksland ook mee experimenteren. Hoe, moet ik dat, uh, hoe zie ik dat voor? Ik, ik kan dan gewoon een artikel kopen of zo? Of moet ik een heel katerne kopen? Hoe werkt dat? Nou, je, je, uh, wat wij gaan doen... kijk, wat we nu doen is dat we uh, een gratis site... en uh, daar staat maar 5% van wat er uh, in de, allemaal in de krant staat... vind je maar 5% op die gratis site. Maar in het, en je kan natuurlijk de hele krant uh, in een pdf-versie downloaden. Uh, dus het is een beetje alles of niets. Wat we nu gaan doen is dat we uh, een heel makkelijk uh, manier... Uh, onze hele content, dus alles wat we maken... Uh, beschikbaar maken voor mensen die uh, op sociale media zitten... die op internet surfen. Dus je kan dan heel makkelijk... In een beetje zoals je bij iTunes doet met alleen een wachtwoord. En uh, dan heb je uh, bijvoorbeeld voor 70 cent een dagpasje voor die dag. En dan kan je alles uh, lezen wat de Volkskrant heeft. Uh, in de eerste paar keer kom je natuurlijk gratis in. En uh, op die manier uh, kunnen wij gewoon een nieuwe handige manier maken waarop je uh, artikelen kunt hm. lezen van de Volkskrant. Zonder dat je meteen een heel abonnement neemt. Hm. En waarom zou dat nu wel werken? Want dat, er is natuurlijk wel eens eerder over nagedacht. En toen werd steeds gezegd van ja de, de klant is niet bereid om dat ervoor te betalen. Nou, kijk, dat hebben ze in Amerika ook heel lang gezegd. De New York Times is het beste voorbeeld. Die hebben jarenlang alles gratis weggegeven. En op, op een gegeven moment zijn ze, anderhalf jaar geleden, hebben ze opeens gezegd... nee, nou word je weliswaar gratis begin je, maar na verloop van tijd ga je wat betalen. En daar blijkt gewoon heel veel... Vraag naar te zijn. Uh, vroeger dachten we: we geven alles gratis weg en met de advertentieinkomsten compenseren we dat. Maar dat blijkt niet te werken, want de advertentie uh, op internet die zijn vooral naar de zoekmachines gegaan als Google. En uh, nu moeten we dus deze methode proberen. Maar er blijkt ook uh, heel veel behoefte aan te zijn, want mensen vinden het helemaal niet zo erg om iets te betalen, als het maar. Uh, ...iets toevoegt ja. aan wat ze, uh, wat ze elders niet kunnen lezen. En uh, als het maar makkelijk te verkrijgen is... Het is dus een beetje zoals met muziek... ...aanvankelijk leek dat niemand er meer voor ging betalen... ...maar toen iTunes kwam en daarna Spotify... ...bleek dat er wel ja. degelijk mensen bereid zijn om te betalen... ...als het maar echt iets toevoegt en makkelijk te bereiken is. Vanaf wanneer kan dit bij de Volkswand? Uh, we gaan daar in de lente mee beginnen. Oké, okay, dankjewel. Filip Remark, hoofdredacteur van de Volkskrant Fonds van Westerlo... wordt lid van de raad van commissarissen van de persgroep Nederland. De persgroep is uitgever van onder meer Volkskrant, AD, Trouw en Het Parool. Van Westerlo was in het verleden topman bij RTL en SBS... en werkte heel vroeger bij de AVRO. Komende week staat de avond- en weekendprogrammering van Radio 5 in het teken van Light My Fire. De themaweek brengt luisteraars licht in de donkere dagen voor kerst. Alle programma's geven elk op hun eigen manier invulling aan Light My Fire. Komende zondag wordt de Light My Fire Top 20 gedraaid, die door de luisteraars van Radio 5 is samengesteld. RTL-verslaggever Roel Gerards twitterde vanmorgen een filmpje van een verslaggeefster van de zender Al Arabiya. De verslaggeefster probeerde verslag te doen van de demonstratie en werd daarbij voortdurend aangesproken door omstanders. De aanhangers van de morsi, de president, die riepen... het volk wil de media gezuiverd. Zij vinden dat de media een te eenzijdig beeld geven van de partij... en de aanhangers van de oppositie vinden eigenlijk hetzelfde. Sander van Hoorn is NOS-verslaggever in Cairo. Sander, goedemiddag. Goedemiddag. Herken je dat, dat je verslag staat te doen... terwijl allerlei mensen om je heen staan te schreeuwen? Dat gebeurt altijd eigenlijk. Zeker in uh, Egypte nu, wat zo verdeeld is. Uh, je hebt altijd mensen sowieso die nieuwsgierig zijn. Dus probeer maar eens een shot te maken zonder dat er een haag van mensen om je heen staat. En uh, ook altijd mensen die vinden dat je het uh, niet goed doet. En dat zag je in, in dit filmpje gebeuren. Zij staat bij uh, Media City. Dat is even buiten Cairo. En dat is een kantorencomplex waar veel uh, oppositie televisiekanalen zitten en daar staan die moslimbroeders dus bij... en op het moment dat daar dus uh, uh, een televisieverslag televisieverslaggever buiten staat... Ja, dan, dan willen ze hun mening geven, want ze staan er niet voor niks te demonstreren. Ja, en hebben ze gelijk ook die mensen? Zijn de media partijdig? Um, hier in Egypte, ja, um, uh, eigenlijk heel bewust. Uh, de, de radio vind ik nog het minst onpartijdig. Ik zat gisteren uh, op weg naar het presidentiële paleis, zat ik uh, in de auto te luisteren en ik kon niet alles verstaan hoor, het wordt vertaald, maar een beetje haalde ik het er wel uit. En daar vond gewoon echt een heel mooi debat plaats, zoals wij dat op de radio eigenlijk niet meer hebben in Nederland. Maar de televisie is heel erg verdeeld, de uh, kranten zijn heel erg verdeeld. Je kunt hier ook zomaar een satellietkanaal openen... als je een beetje geld hebt, of een krant uitgeven. En dan zie je eh, dat dat ook gebeurt. Eh, kranten, bijvoorbeeld hier op het Taghiërplein, zijn ze ontstaan. En eh, dat kantoor waar die moslimbroeders nu voor staan... daar zit bijvoorbeeld OnTV en DreamTV. En dat zijn twee televisiekanalen... die eh, zich heel erg duidelijk achter de revolutie eh, scharen... met soms hele uitgesproken eh, televisiepresentatoren... Eh, met eh, programma's waar oppositieleiders aan het woord komen. En ja, dat vindt de andere kant dus niet leuk, want je hebt het hier dus ook een stukje verderop, heb je uh, de staatstelevisie bijvoorbeeld, dat is omgekeerd voor de oppositie vaak doelwit van demonstraties, omdat daar uh, in het verleden gezegd werd wat uh, Mubarak wilde en nu gezegd wordt wat Morsi wil. Ja, dus Jan met de pet in Egypte, die kan maar moeilijk onafhankelijke uh, nieuwsberichten ontvangen. En daar komt nog eens bij, eh, wat ik nu ga zeggen, dat, daar loop ik het risico dat het heel elitair klinkt... maar daar komt nog eens bij dat de, het analfabetisme, de uh, opleidingsgraad in Egypte, heel erg laag is. Um, dat mensen dus geen kranten lezen, uh, maar wel televisie kijken. En dat wat op televisie gezegd wordt, in uh, Nederland kunnen we daar op een hele andere manier naar kijken natuurlijk... maar hier wordt dat vaak toch nog wel voor waar mm -hmm. aangenomen. Dus op het moment dat je iemand van naam hebt die op een televisiestation iets zegt, dan hoeft dat helemaal niet waar te zijn, maar het effect is vaak wel daar. Dus op het moment... Dat bijvoorbeeld gezegd wordt dat bij OnTV of Dream TV, hè, die twee oppositietelevisiestations, dat daar leugenaars zitten die door het Westen gefinancierd worden om Egypte te ontgrendelen, uh, te, te ontregelen. Ja, dan heb je altijd wel een paar mannen die daar heel erg. Het zijn vooral mannen ja. vaak, uh, die daar boos op worden en ja. dus gaan demonstreren. Word jij als buitenlandse journalist ook nog aangesproken dan? Um, je wordt wel aangesproken, maar ik denk dat men wel snapt, uh, in elk geval in Cairo, dat je minder partij bent dan de uh, Egyptische of de Arabische televisiestations. En soms, soms is het ook omgekeerd. Hè. Dan kom je ergens op een plek en dan zeggen mensen van wat goed dat je eindelijk ook onze kant uh, belicht. Hè. En dan krijg je dus uh, zeg maar de deuren die wagenwijd voor je, voor je opengaan. En, ik kan me nog wel herinneren toen uh, de revolutie tegen Mubarak... Um, dat op een gegeven moment de, de, de um, uh, complottheorieën zodanig op de staatstelevisie verteld werden... Dat, dat er gezegd werd dat ook Westerse media onderdeel waren van het complot tegen Egypte. Nou ja, dat was het moment dat je inderdaad door de aanhangers van Mubarak heel vijandig werd uh, bejegen. Nou ja, dat is op dit moment natuurlijk niet zozeer aan de orde. Nee. Dankjewel, Sander van Horn vanuit Cairo. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. Ja, de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Ja, ik had het even gemist, maar de bekendste porno-producent van Italië is overleden, Riccardo C. Schicci heet hij. Hij wordt gezien als de ontdekker van Ilona Staller... beter bekend als Cicciolina. Zij is het model dat later ook is gaan zingen... en ze schopten het uiteindelijk zelfs tot parlementslid in Italië. Producenten Schicci zetten Cicciolina eraan toe aan... om de politiek in te gaan. Destijds was dat een unicum. Want zij was het eerste pornomodel... dat via verkiezingen in een nationaal parlement werd verkozen. Cicciolina was in 2003 in Nederland voor de opening van een feest... en ze trad toen ook op in de talkshow van Frits Barend en Henk van Dorp. Wow! Wacht even, eerst even afkondigen Cicciolini. Cicciolina, molte grazie per cantare. Ehm, ik ben heel raffreddata. Wat zegt ze nou? Ik heb een translatie, want ik heb koud. Oh I bring cold, <laughs> Okay. Voice. but thank you very much but for coming. Thanks is. for coming. Because and Because no woman will cry. Yeah. yeah. En iedereen is natuurlijk uitgenodigd voor ons feestje morgen. Oh, ja, mooi gaan we het in uh, Kingdom. Uit, uh, ja, dat zegt hij. Zegt, pornstar, ik zeg toch? het wel. Hij zegt het wel. Ik zeg het wel. Maak je maar geen zorgen. Ik zeg het wel. Ja. is mooi gaan. We afstandige Dan staan we hier tot 1 uur. <laughs> Jan, ik zit hier. Ja. Cicciolina is morgen gaan. de host van het ex-pornstarfeest in Marcanti te Amsterdam en hopelijk is het dan bij stem. Ja, het ex Starfeest haalde naast Tisolien ook andere artiesten... als Samantha Fox en Sabrina naar Nederland. Allemaal beroemd om hun grote zangkwaliteiten. De organisatie bestaat nog steeds en geeft zaterdag het volgende feest. We gaan er allemaal heen naar Leeuwarden. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Toch, Marianne en Tje? Ja, ben ja ik, ik ben procent hoor. Dat zijn nee, zeker al tijd uh, in mijn agenda. Beruchte feesten. Ik wist niet dat ze nog bestonden, maar goed om ja, te horen. Ja, bestaat nog steeds. Ja. Marianne Zwageman, algemeen directeur van een communicatiebureau. Tjö Fasen is eindredacteur uh, bij het Financieel Dagblad. Um, even over dat verhaal met, met Remark. Want die rette journalistiek, dat was jouw feestje die ja. avond vorige week in de Bali. Ja. Uh, daar zei hij eigenlijk al, al dit soort. En eigenlijk kwam dat ook daar naar voren: dat dat de toekomst voor de krant een beetje is. Ja, dus ik ben heel blij dat er nu kranten aan het invoeren zijn. En hij heeft natuurlijk gelijk. Het tij is wat dat betreft gekeerd. Hè. Als je ziet. Uh, met betaalde apps op, uh, op de smartphones gaat er nu al 120 miljoen dollar per maand om aan omzet. Dat is overigens wereldwijd. Maar je ziet dat consumenten meer en meer bereid zijn om voor dingen te betalen. Want dat was een tijd niet zo. Nou, dat werd een tijd niet zo gedacht. Hè? Dus de, de, de, de algemeen heersende opinie in de internet was toen natuurlijk nog dat, uh, dat alles gratis zou worden. En wat je nu langzamerhand ziet, is dat consumenten... en ik schaam mezelf daar ook onder, best wel bereid zijn om voor dingen te betalen. Maar dat het ons op internet zo ontzettend moeilijk wordt gemaakt... door de eigenaren van datgene wat we willen kopen. Uh, dus die lopen echt enorm achter in het uh, maken van, uh, van die winkeltjes, toegankelijk maken van die winkels. Dus dat is heel goed dat uh, de persgroep daar nu blijkbaar goed mee bezig is om dat uh, in te voeren. Dat wordt ook hoog tijd. Ja, Tjö, doen jullie zoiets eigenlijk bij het financieel Dagblad? Nou, wij hebben altijd onze website achter een betaalmodule staan. Dus je kunt uh, de website een stuk alleen lezen via de betaalmodule, wat ook geschakeld gaat. Dus je kunt eerst een aantal stukken tijdlang kon je gratis lezen. Dus je kunt je ook voor kortere Kortere termijn abonneren. Uh, hoe gediversificeerd dat nu is, dat, daar is misschien nog winst te behalen. Zeker. Maar, maar uh, het is in ieder geval altijd zo dat bij ons niet meer alles gratis te krijgen is. Want dat was misschien ook lang wishful thinking van de internetgemeenschap. Ja. En, en nog even, want, uh, nou, ik zei dat ook net tegen hem. Hij werd daar in eerste instantie een beetje uitgelachen, natuurlijk. Van, uh, het gaat eigenlijk heel goed met die kranten, moeten ook niet te sommen doen. Dat geldt trouwens voor jullie ook. Hè? Het gaat goed met de oplagers, toch? Het gaat uh, met digitale oplagen goed en met de papieren oplagen die loopt terug. En dat is natuurlijk toch wel uh, spijtig, want het liefst zie je die papieren oplagen op peil blijven. Oké, okay, dus misschien het het, het, het, uh, wordt het het licht aan het eind van de tunnel... Nou, kijk, wat, wat natuurlijk. Uh, het, het idee achter het redden van de journalistiek. was ook dat je dat moet doen. op het moment dat ze nog niet dood zijn. Hè? Dus ik trok misschien uh, redelijk op tijd aan de bel. Uh, dat, dat hoop ik in ieder geval. En je ziet dat door dit soort uh, initiatieven. het bereik wel wordt vergroot. En laten we niet vergeten dat nu, vandaag. lezen gewoon 8,6 miljoen Nederlanders een krant. Dus er is heel veel uh, uh, enthousiasme voor het lezen van nieuws. En je ziet ook de successen van, uh, van de gratis-kranten. Uh, die waren meer vanuit het feit dat het heel gemakkelijk was om hem mee te pakken op het station. Uh, mensen hadden daar misschien ook best wel voor willen betalen. Maar niet in de haast die je hebt om de trein te halen. En dat zie je ook op internet. Dat de bereidheid om voor zo'n artikel iets te betalen is er waarschijnlijk echt wel. Maar dan moet het ons wel wat makkelijker gemaakt worden. dan dat de media dat op dit moment doen. Ja. En daar zijn ze nu met een inhaalslag ja. bezig. En dat is ja. heel goed. Oké, okay, nou we gaan dat afwachten. In de lente gaat het gebeuren, begrijp ik. Bij de Volkshand in ieder geval. Hartelijk dank voor nu. We gaan zo doorpraten in deel 2 van het Mediaforum Eerste Nieuws. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. Het vrachtschip Ocean Victory, dat in een probleem is gekomen op de Noordzee... wordt in de loop van de avond weggesleept. Daarvoor worden vier sleepboten ingezet. Vanochtend zijn twee medewerkers van bergingsbedrijf Zwitser... en een loods met een helikopter aan boord van het vrachtschip gebracht. Zij bepalen hoe en wanneer het schip naar de haven van IJmuiden wordt gesleept. De rente op Italiaanse staatsobligaties is fors opgelopen... door de aankondiging van het vertrek van premier Mario Monti. De rente op tienjarige Italiaanse staatsleningen is tegen een 4,8 procent. En beleggers maken zich zorgen over de politieke toekomst van het land. De Italiaanse aandelenbeurs staat 3,5 procent lager. De vader van het Pakistanse meisje Malala is benoemd tot speciaal VN-adviseur voor onderwijs. De vader wordt ingezet voor een campagne om miljoenen meisjes over de hele wereld naar school te krijgen. De 15-jarige Malala ligt nog in het ziekenhuis in Birmingham... waar ze herstelt van de aanslag die de Taliban op haar pleegden... omdat ze zich inzetten voor onderwijs voor meisjes. En de Egyptische president Morsi heeft het leger opdracht gegeven de orde te handhaven en overheidsgebouwen te beschermen. Het leger krijgt meer bevoegdheden, ze mogen militaire burgers oppakken. Die taakuitbreiding geldt tot de uitslag van het referendum over de conceptgrondwet van zaterdag bekend is. De oppositie in Egypte vindt dat die grondwet islamitisch wordt en heeft nieuwe protesten aangekondigd. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag zijn er naast buien ook enkele zonnige momenten. De buien krijgen in de loop van de middag wel steeds meer een winters karakter. De temperaturen zijn maximum reeds bereikt en daalt in de loop van de middag. Op dit moment is het in het noorden amper 2 graden, in Zeeland plus 5. De matige tot harde noordenwind neemt in de loop van de middag wat in kracht af. Vanavond en zeker vannacht concentreren de buien zich vooral in de kuststreken en rond het IJsselmeer. In het binnenland opklaringen bij temperaturen van gemiddeld min 3 graden. Dinsdag is het meest droog en is er goede kans op zonneschijn. In de loop van de middag neemt vanuit het noorden de kans op winterse buien toe. De temperatuur loopt uiteen van 4 graden langs de westkust tot rond het vriespunt in het uiterste oosten van het land. De noordenwind is daarbij zwak tot matig boven land en lokaal vrij krachtig aan zee. ANWB-verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag... staat een veegmachine uit te branden bij het Ringvaart Aquaduct. Drie kilometer file tussen Hoofddorp en het Ringvaart Aquaduct. De A4 richting Den Haag is daar ook dicht. Verkeer richting Den Haag kan bij Knopend Burgerveen omrijden... door Sassenheim te volgen via de A4 en de A44. De andere kant op richting Amsterdam was de weg ook even dicht... maar nu weer open. Er staat wel een file nog tussen Hoogmade en Knopend Burgerveen. Slecht zicht door de rookontwikkeling. Vier kilometer file. A50 Apeldoorn richting Arnhem. En dan uh, tussen Afrit Hoenderlo en Kroop het Waterberg 7 kilometer. Lunch met Jurgen van den Berg. En het mediaforum vandaag met Marianne Zwageman en Cheu Fassen. We gaan het hebben over de stille tocht. Gisteren voor Richard Nieuwenhuizen, de grensrechter. Ja, daarmee kwam er eigenlijk een eind aan een roerige week. De dood van de grensrechter hield het hele land bezig. Alle kranten en rubrieken besteden er uitgebreid aandacht aan. Ja, Tjeu. En ook toch, ook, we lieten die quote net al even horen van Jan Mulder. Aan het begin gisteren van Studio Voetbal. Die zei, ja, allemaal prachtig. En ook dat de, de eredivisie en zelfs het protesteren was, was niet heel in de wedstrijden van betaalde voetbal, maar beklijft dit? Blijft dit, Is uh, dit over, over drie weken ook nog in ons hoofd? Ik durf het niet te zeggen. Ik hoop het van harte, moet ik je zeggen. Uh, maar er is natuurlijk alle reden om hier somber voor over te zijn. Want we hebben natuurlijk eerder incidenten gehad. Uh, ik moest even denken aan die... Uh... Die leraar die doodgeschoten werd op een school in Amsterdam... Uh, dat incident zijn we toch eigenlijk alweer een beetje vergeten. Nu moeten we echt weer ons geheugen gaan graven. Uh, maar ik hoop het van harte dat uh, die toespraak van die zoon... Van de, van de grensrechter gisteravond op tv... die zal toch hopelijk in, uh, in brede kring indruk hebben gemaakt. Dus ook onder uh, de heetgebakende voetballers in, uh, in Amsterdam... Ja. en andere grote steden. Was jij onder een indruk, Marian, van die beelden? Nee, ik was niet onder de indruk van de beelden. Uh, natuurlijk wel van de, van de toespraak van die zoon. Dat raakt je altijd. Uh, maar ik ben, ik ben vooral heel erg niet onder de indruk van de rol... Van, die de KVB uh, heeft genomen in dit, uh, in dit hele verhaal. Het enige... Positieve aan uh, dit hele incident vind ik dat weliswaar langzamerhand... maar dan toch het Marokkanenprobleem uh, wel weer nu het gesprek is in de media. Ook de wat meer politiek correcte media zijn het langzamerhand een beetje aan het benoemen. En ik hoop dat dat dan in elk geval wel beklijft. En dat niet, mm. net als de naam van de grensrechter... die over drie weken echt niemand meer uh, spontaan weet uh, te noemen dat niet over drie weken ook die discussie weer weggezakt is. Ja, het is wel grappig dat je dat nu noemt, dat, dat, dat zogeheten Marokkanen-probleem. Want ik zag nou juist op geen stijl bijvoorbeeld, de, de, de, de, die, nou ja, die toch niet te beroerd zijn vaak, om dat even aan, aan te stippen, die zeiden oh. juist van, hebben we nou te maken met het Marokkanen-probleem of gewoon een, een, een idiote probleem? Nou, Geen Stijl was wel ook nu weer de eerste die uh, uh, dagen nadat het, uh, het uh, trappen uh, was gebeurd uh, erover begon. Hè. De Telegraaf was de eerste die in een bijzin van een citaat van een geïnterviewde uh, het woord Marokkanen gebruikte. Geen Stijl pakte hem toen op met uh, grote letters en gelukkig nam de volgende dag de Volkskrant het al over en nu is het een, een onderwerp in de media. Je ziet dat Geen Stijl daar inmiddels alweer wat genuanceerder uh, over schrijft. Uh, maar een uitstekend artikel afgelopen zondag... Uh, op Geen Stijl uh, van, uh, van Nanning gaat over uh, de onderbuik en, uh, en hoe dat dan allemaal werkt. Uh, dus ik vind het goed dat dat uh, probleem nu van alle kanten uh, ja. wordt besproken. De enige die daar gewoon niet goed mee omgaat is helaas Wilders... die dat toch weer te schreeuwerig heeft opgepakt... terwijl ja. hij nu juist de kans heeft om eens een keer oh. goed doordacht met, met oplossingen te komen. Maar Tjö, ik weet niet of jij wel eens gevoetbald hebt op, in zo'n zo bier-elftal. Ik zat er ooit in Groningen Boys 7. Nou, daar is, bij mij in team zaten ook allemaal de jongens... en dat waren echt geen Marokkanen... en die, die stonden af en toe ook met het schuim op de bek bij de, bij de scheidsrechter. Ik heb twee kinderen voetballen in Amsterdam, een omgeving. Ik heb gevoetbald bij... Uh, we zijn bezoek geweest bij Nieuw Sloten. We hebben wel eens bij Buitenboers gevoetbald. Ik denk iedereen die kinderen heeft in de omgeving van Amsterdam... weet dat uh, de allochtone elftal en de allochtone spelers... door de bank genomen, gemiddeld genomen... heet er zijn en voor meer problemen zorgen. Mm -hmm. Um, daarmee de goede niet te nagesproken. Uh, en het is vreemd als je de kranten leest... dat daar heel, in eerste instantie helemaal niets over gezegd werd. En dan krijg je er toch een grote achterdocht bij de lezers. Als niet gemeld wordt dat het blanke jongens zijn... dan zullen het dus wel mm -hmm. uh, jongens zijn met een, met een donker tintje. Uh, dus op een gegeven moment was, was dit politiek correcte gedrag... niet meer vol te houden voor een aantal media. Je zag denk ik stap voor stap dat uiteindelijk zelfs... Pauw en Witteman moesten het uh, ter sprake gaan, mm -hmm. gaan brengen. Um, ik vind dat wel bizar, omdat daardoor een enorme kloof gaat ga gapen tussen de beleving van mensen die in, laat ik even zeggen, in Amsterdam langs het voetbalveld staan, tussen kinderen, wat die beleven, en de manier waarop media daarover berichten. Ja, ja. Nou ja hoe, Ik blijf zeggen, want bedoel, dat in de grote, ik woon zelf in de grote stad, dus ik zie die jongens ook wel eens voorbij lopen, en ik weet ook dat daar problemen mee zijn, dus laat dat duidelijk zijn, dat hoeven we niet, uh, niet te benoemen, laat ik het zo zeggen. Maar... Toch die agressie in het, in het voetbal. Ik, ik, ik denk toch echt dat, dat, er gewoon ook vooral een, dat, dat het hoofdkopje moet zijn... idioten die dit soort dingen doen. En, en dat daar ook Marokkanen bij zijn. Nou ja, dat, dat is dan zo. Ja, maar nu doe je net alsof het omgekeerde niet ook waar kan zijn. Uh, natuurlijk is voetbal een, een sport die agressie opwekt. En uh, ik heb me ook geërgerd aan, uh, aan Jan Mulder. Ik heb hem gehoord in Stand.nl vorige week. Uh, die man zit zelf natuurlijk op de tv... altijd met, met grote omhaal van woorden... Uh, te vertellen wat er allemaal fout is aan scheidsrechters en grensrechters. Ik denk dat hij zelf ook... Uh, dat, dat die agressie wel in de hand werkt. Uh, dus daarom vind ik ook echt dat de KNVB zich van zijn hele slechte kant heeft laten zien... door niet verder te komen dan een poster uh, in kranten af te laten drukken. Een slechte poster met slechte tekst, mm. gratis aangeboden door de kranten. Het betaalde voetbal wel door laten gaan... Uh, had dan in ieder geval de opbrengst daarvan uh, beschikbaar gemaakt... voor ofwel de nabestaanden, maar nog liever voor een echt actief beleid... over wat je dan doet met die, die uh, halstarige uh, misdragers op het, uh, op het veld... Um, maar het is wel wat Jeus zegt de, de waarheid uh, op straat is heel vaak een andere waarheid dan de waarheid in de media en dat is voor mij destijds ook de motivatie geweest om poont op te willen richten en je zag het nu ook weer, ik weet niet of we daar nog over gaan hebben die kinderen op dat schoolplein ja, uh, ja, het, het huiscollege in Amsterdam-West die gaat leerlingen ja. nu media les geven, want ja. uh, na een optreden in verschillende nieuwsrubrieken vorige week, met name het ponius zou leerlingen ongenuanceerde uitspraken hebben ontlokt uh, nou laten we even een klein stukje we hebben daar een klein stukje van uit dat ponius. laten we even luisteren wat vind je van die tweets die rondgestuurd zijn over Free Jessin? Niet goed. Ja, ik vind, uh, hij moet eruit, man. Hij moet eruit? Hij moet eruit. Hij, moet eruit. Hij, heeft, hij heeft waarschijnlijk iemand doodgeschopt. Ja, ja. Ben je wel goed bij je hoofd? Niet met omzet, denk ik. Maar al, ben je wel goed bij je hoofd? Free Jessin, Dardak. Uh, ja, is dat, uh, ja dat, wat, wat wil jij ervan zeggen eigenlijk? Want... Nou ja, dat is natuurlijk de wereld op zijn kop... om die kinderen mediales te gaan geven. Het idee is nou juist, precies wat mijn buurman net zei... wij die over straat lopen, horen gewoon wat die kinderen doen en, en, en zeggen. Het zijn overigens niet alleen kinderen, ook volwassenen. En het is goed dat dat nou eens een keer in de media komt. En het is schokkend. Het was schokkend. Het was overigens niet alleen pony's, maar ook uh, de jakhals in De Wereld Draait Door... Uh, ik vond dat nogal schokkend wat er daar op dat schoolplein allemaal werd gezegd. En dan viel het eigenlijk nog wel mee. Want het simpele feit dat er een camera draait... ze zijn ook nog wel slim genoeg om dan nog niet eens te roepen... wat ze echt mm. tegen elkaar zeggen. En laten we dat nou niet afdekken met mediales. Die school die moet zijn verantwoordelijkheid nemen om die kinderen goed op te voeden. Mm. En dus niet ik, om ze te leren ja. dat ze voor de camera iets anders gaan zeggen. Ja. Nee, Ik probeer, sure. ik probeer, ik probeer er naar voor te stellen waar die mediales dan uit bestaat. Uh, liegen. Dat is les um, in liegen. Nou ja, dat, je vreest het ergste. Je vreest dan dat ze dus leren... dat ze twee gezichten moeten tonen. In ieder geval één gezicht naar buiten toe naar de media. En dat ze in een besloten kring uh, mo mogen dit soort teksten wel mogen uh, roepen. Dat ze in hun eigen kring wel mogen roepen. Dat deze jongens onmiddellijk horen vrij te komen. Omdat ze groot gelijk hadden, wat die grensrechten zal misschien wel een verkeerde beslissing genomen hebben. Um, dus ik. Ik vind het een bizarre, nou, een bizarre oplossing, mediatraining. Nog even, want die, die man wordt vandaag uh, begraven. Uh, we zagen net een tweet van Rick Konijnenbel, de verslaggever RTL Nieuws. Die zegt, nou, wij gaan dat filmen op, heel, op afstand. En uh, dan, uh, daarna zijn we ook gelijk weer weg. Nou, ze moeten helemaal niet filmen. De, de, de, kom op, we hebben het van, van 87 kanten nu belicht. We hebben de stille tocht gehad. We hebben de zoon aan het woord gehoord. Laat die familie nu maar gewoon lekker met rust en... en, en... Ja, laat dat een besloten ding zijn. Ik vind dat Het voegt ook helemaal niets meer toe om daar nu ook weer met een camera op te gaan staan. We weten het nu wel. Okay. Ik begrijp het wel. Ik vind het goed dat ze van de afstand doen. En het is misschien ook wel weer een afsluiting van het debat. Goed. Over debatten gesproken. Want uh, op dit moment in de Kamer is de, de debat over de mediabegroting bezig. Uh, voor de publieke omroep uh, een spannende dag. Het uh, debat over die mediabegroting is om 11 uur begonnen. En staat tot nu uur of vijf uh, vanmiddag uh, gepland. Um, straks hebben we het ook in het standpunt daarover. De stelling dan, het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroepen. Tjeu, ben je het daarmee eens? Ja, daar ben ik het mee eens. Uh, in grote lijnen ben ik het mee eens. Ik, het is hier al vaker ter sprake gekomen. Uh, je ziet dan soms wel een beetje een kloof trouwens, denk ik te bemerken. Tussen uh, leden van het mediaforum die voor commerciële kranten of commerciële omroepen werken. En mensen die voor, uh, voor, voor de... Publieke omroep werken. Uh, nou, ik werk voor een, uh, voor een commerciële krant en ik denk inderdaad dat het uh, goed is dat de publieke omroep met een paar honderd miljoen minder moet gaan, uh, moet gaan zien rond te komen. En de logische oplossing, heb ik hier ook al een paar keer gezegd, is één net minder. Dus ja. van drie naar twee net. Ja. Het grappige is dat jouw buurvrouw heeft vorige, vorige week een debatavond georganiseerd en laten we zeggen, de aftrap was een beetje van nou al dat geld wat nu. Als subsidie naar de publieke omroep gaat... dat moet dan maar uh, in een grote pot komen. Dan moeten de kranten van uh, betaald worden, meer nee, of meer. Nee, de, journalistiek, de journalistiek. Ja. Uh, gaandeweg, het debat werd dat debat werd dat toch een beetje minder. En kwamen we daar toch wel een beetje op terug, had ik het idee. Nou, wat wel, uh, publieke de... omroep is zo slecht nog niet. Nou, de overeenstemming in dat debat was... en daar ben ik het niet mee oneens dat het best goed is dat er nog een deel van de journalistiek in publieke handen is. Uh, ik denk dat dat ook best een goede conclusie is. Uh, ik heb ook helemaal niets tegen de, de journalistieke programma's van de publieke omroep. Sterker nog, ik vind dat daar ook de focus op zou moeten liggen. Maar de, de organisatie van de uh, publieke omroep, daar is natuurlijk echt een heleboel aan de hand. En uh, ik ben blij dat we nu eindelijk een staatssecretaris hebben verlost van uh, het CDA. Wat altijd uh, heel erg voor het behoud van de huidige publieke omroep omroeporganisaties was. Hè, met een evangelische, een katholieke, een christelijke... en weet ik niet wat allemaal voor omroepverenigingen. Uh, dus daar wordt nu echt de bijl aan de wortel gezet. En daar ben ik heel blij om. Want dat, die... dat betekent gewoon minder overheid. En, ja, en uh, ledenaantallen uh, meer die, die waar het echt om gaat. Ja, ledenaantallen tellen straks niet meer... als het aan de staatssecretaris ligt... maar gewoon de, de kwaliteit van, uh, van programma's. Ja. Uh, da daarover gesproken, de VVD heeft nu het plan... Hè, om Nederland 3 helemaal in te richten... voor ook uh, nou ja, regionale omroepen. Die zouden daar hun programma's op kwijt moeten kunnen. Nou, dat komt volgens mij neer op teruggaan van drie naar twee landelijke netten. En dat lijkt me prima, dat lijkt me de logische manier om een paar honderd miljoen te bezuinigen. Wat vind jij ervan? Nou, dat vind ik een heel slecht plan. Ik denk ook dat het een proefballonnetje is van de nieuwe mediawoordvoerder van de, van de VVD. Die, die heeft dit nog maar net in zijn portefeuille. Dus die, die zit nog in zijn, in zijn proefperiode. Uh, en die probeert even in de slipstream van dit debat uh, de aandacht op zich te vestigen. Nou, gefeliciteerd, dat is gelukt. Er staat op de volpagina van de Telegraaf. Maar het slaat natuurlijk nergens op. Ik wil in, in, in het gooien helemaal niet kijken naar Omroep Limburg. En als ik het wel zou willen, dan kan ik dat al lang. Want ik kan dat via internet en digitale televisie al lang doen. En ook de hele discussie over drie netten, dat is een, dat is een non discussie. Dat gaat over infrastructuur, terwijl het moet gaan over hoe ga je nou dat geld zo goed mogelijk aanwenden voor dat wat de belangrijkste taak zou moeten zijn van de publieke omroep. En wat ik hoop, en de staatssecretaris had gisteren bij Eva Jinek in het uh, programma van, van WNL, prachtig programma overigens, uh, en zei ook van joh, ik ben nog maar een maand bezig, dus dat hij nu in zijn eerste maand al met dit soort rigoureuze maatregelen komt is prachtig, maar er moet natuurlijk nog veel meer beleid komen en dat moet dan ook denk ik gaan over wat is nou precies de taakopdracht aan de publieke omroep. Ja, en, en de, de, de, de, hoe heet het, de internetactiviteit moet ook teruggedraaid worden, vindt men? Nou, dat lijkt me ook terecht. Vind jij vanuit de krant gezien uh, dat, ook? Ja, want uh, NOS.nl uh, concurreert rechtstreeks met Volkskrant.nl of FD.nl of wat je allemaal... Uh, maar je, kan, je al. kan toch tegen een nieuwsorganisatie als NOS niet zeggen van... Nou, je mag alleen maar in de eten hoorbaar zijn en, en op tv te zien en, en niet op internet? Want dat is dan van de kranten. Dat is toch gek? Uh, maar het is toch net zo gek, laten we dan toch vaststellen... dat uh, wij allemaal belasting betalen voor NOS.nl en dat die... Uh, een hele sterke concurrent is voor bedrijven... die zonder staatssteun moeten zien uh, zich te bedruipen. Dus dat, ik vind dat eigenlijk uh, minstens, minstens zo gek. Dus dat er gekeken wordt naar de mate waarin uh, de omroepen concurreren... met, met uh, krantenbedrijven of andere journalistieke bedrijven... lijkt me heel terecht. Hmm. Uh, nog even, want jij was ooit betrokken bij de oprichting van Poont. Uh, ja. die, uh, ja, die hebben eigenlijk gezegd van... nou, wij gaan ons nergens bij aansluiten, nee. maar wat gaan ze dan doen? Nou, dit zijn twee scenario's voor Poont. Ofwel ze houden op te bestaan... Ofwel ze gaan commercieel. En ik hoop dat het dat laatste is. En dat was natuurlijk ook altijd de bedoeling. Hè? We wilden gewoon vijf jaar meespelen. Uh, in die vijf jaar uh, op kosten van de belastingbetaler uh, leren hoe je dat dan doet. TV maken. En dan commercieel gaan. Kijk, daar en is door... het publiek omroep wel goed voor. Een mooie nou, kweek uh, in... vijver. Ja, nou, ik vind dat heel, uh, heel aardig hoe, uh, hoe, hoe dat uh, is gebruikt. Hoe die methode is aangegrepen. Mm. Om iets nieuws op te starten. Ja, goed. er is toch niks mis mee. De, die mogelijkheden die zijn er. Daar moet je gebruik van maken. En alle, alle regels zijn daarin gevolgd hoor. Dus er is helemaal niks mis mee. Nee, nee, nee, dat geloof ik ook. We gaan het debat volgen de hele dag. En kijken wel wat daar uitkomt. Tot vijf uur zeker in de Kamer. Dank voor jullie bijdrage aan dit Mediaforum. Marianne Zwageman en Tjeu Faassen. Dit is Radio 1 Lunch. We beginnen aan de nieuwe week van de Nationale Nieuwsquiz. En de eerste kandidaat heet Bram van Enkevoort. Hij komt uit Lochem en is 47 jaar. Hartelijk welkom. Dankjewel. Zelfstandig ondernemer in de verpakkingsindustrie. En we gaan nu testen of u het nieuws een beetje gevolgd hebt van de afgelopen tijd. Ik ga mijn bussen. We beginnen eerst uh, met het bepalen van de nieuwsfactor. Daar de Nationale uit. Nieuwsquiz. De partijen komen maar niet tot elkaar in Egypte. Daarom blijven de tenten bij het presidentiële paleis gewoon staan. Wat gaan die mensen doen daarop staan? Mensen kunnen dan bijvoorbeeld op een terras gaan zitten wat gewoon open is. De, de leger staat daar nu heel gezellig. Er staan midden tussen het publiek staan tanks. En mensen gaan gezellig samen op de foto met de militairen en dergelijke. Van een dreigende sfeer is absoluut geen sprake. Dat kleine toezegging van de president dat hij dat decreet heeft ingetrokken, dat heeft hier in elk geval op niemand indruk gemaakt. Ja, Egyptische oppositiepartijen hebben bezworen met hun protesten tegen het bewind van pre president Morsi dat ze doorgaan. Maar ondanks al die protesten houdt de president vast aan zijn voornemen om een referendum te houden over de nieuwe grondwet. Vraag 1. Op welke datum is dat referendum vastgesteld? Ja, dat is volgens mij aanstaande zaterdag. Ja, dat is goed. 15 december. Dat is zaterdag. Vraag 2. Het verzet is zichtbaar op twee plaatsen in Cairo. De een is op het Tagierplein. Wat is de andere plek waar demonstranten vrijdag... door een barricade van prikkeldraad zijn gebroken? Dat is voor het presidentieel uh, paleis. En dat is goed. Sommigen klommen zelfs op de tanks... en zwaaiden ook met vlaggen. Vraag 3. Een kop uit de krant. Ik lees hem voor en we willen graag weten waar hij over gaat. U krijgt ook nog drie mogelijke antwoorden te horen. Terug naar huis met bijna lege handen. Terug naar huis met bijna lege handen. Dat is de kop. Gaat dit over 1. Het verdrag van Kyoto, dat is verlengd. Maar welk, elke ambitie daarin mist eigenlijk. 2. Nederlandse hokjes die de finale van de Champions Trophy hebben verloren van Australië. Of 3. De Duitse troepen die zich opmaken voor de laatste kerst in Afghanistan. Antwoord 2. De hokjes, hè is niet goed. Oh, jammer. Het is antwoord 1, kop uit trouw van deze ochtend. Klimaatconferentie daar is dit weekend afgelopen. Daarin is het klimaatverdrag van Kyoto verlengd tot 2020. En dat zou namelijk eind deze maand aflopen. Vraag 4. In welk land is deze klimaatconferentie gehouden? Hmm. Wat was het ook nee, wat die niet. Het was in de zandbak van Qatar, in de stad Doha. Vraag 5, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Zonder respect geen voetbal. Voetbal is emotie. Maar voetbal is ook winnen en verliezen. Dat moet je allebei kunnen. Anders pas je niet in onze sport. Michael van Praag van de KVB. Voorzitter van de KVB is inderdaad goed. Uh, die was daar bij die stille tocht. Hè? Uh, vraag 6. Die stille tocht eindigde bij de club van Richard uh, Nieuwenhuizen. Dat is die grensrechter. Bij welke club startte de tocht? Uh, Almere FC. Dat is goed. Almere City FC, ja. We gaan naar uh, de laatste vraag. Maximaal vier punten te verdienen. U krijgt de aanwijzing over een persoon uit het nieuws. En de vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen: 4. Uh, mijn bijnaam Jeukt. Drie. Ik ben al sinds meer dan zeven jaar een golden boy. Twee. Ik heb Gerd Muller uit de boeken geschopt. Oh, dat is Messi. En dat is hem inderdaad Lionel Messi. Ja. Vanwege de snelheid en lengte is zijn bijnaam De Flow. Vandaar die eerste aanwijzing. Zijn bijnaam Jeukt. In 2004 maakte hij zijn debuut voor Barcelona. In 2005 werd hij door de Italiaanse sportkrant uh, Tuto Sport... tot golden boy uitgeroepen. En uh, ja, uh, hij scoorde uh, dit weekend twee keer en heeft nog meer doelpuntkansen... want de Barcelona speelt woensdag tegen Cordoba om de Spaanse beker. Maar hij heeft Gert Muller dus ingehaald. En we komen in totaal op uh, zes. Daarmee gaan we zometeen vermenigvuldigen in deel 2 van de quiz.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 Vandaag de stelling. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Nou, als gezegd dat debat is nu bezig. We hebben er al iets over kunnen horen. Wat er zo al besproken wordt. Dus je hebt vast ook een mening over kunnen vormen. En, en daarom stand.nl straks over de publieke omroep. Het kabinet heeft goede plannen voor de publieke omroep. Bent u het eens of oneens? SMS-dat naar 7070 70, kost 50 cent. U mag gratis bellen. 0800-1101. U kunt stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe dat dan met Hekje Standpunt. We zijn terug bij Bram van Enkevoort, 47 jaar uit Lochem... scoorde 6 net in deel 1 van de quiz. We gaan naar deel 2, dat betekent dat we gaan vermenigvuldigen met die 6. En uh, ja, eigenlijk is de opdracht zoveel mogelijk antwoorden goed gegeven. Ik stel de vraag helemaal, dan het antwoord of uh, het woordje pas. Want dan gaan we snel door naar de volgende vraag, daar komen ze. De Nationale Nieuwsquiz. Welke oud-president die zaterdag is opgenomen in het ziekenhuis praat niet meer? En Mandela. Dat is goed, wat voor dieren is dit weekend sinds tien jaar in de biesbos gesignaleerd? 200. Goed, welk land heeft een eigen versie van YouTube gelanceerd? China. Iran. Welke Nederlandse staatssecretaris kondigt plannen voor verscherpte belastingcontroles aan? Uh, pas. Wekers. Welke politieke partij is volgens Maurice de Hond op dit moment de grootste? PVV. Dat is goed. Hoe heet de nieuwe lijsttrekker van de Duitse SPD? Stein, uh, Steinstein. Dus, uh, nee, pas. Steinbrück. Ja, zie welke Feyenoordspeler kreeg gisteren twee gele kaarten tegen NAC? Jan Maat. Goed. Met welke opleiding heb je volgens het Centraal Planbureau steeds minder kans op een baan? MBO. Goed. In welke stad heeft de politie dit weekend 85 mensen opgepakt bij een dancefeest? Den Haag. Utrecht. Wat voor dier is in Duitsland met een helikopter van het ijs gered? Een re. Goed, welke Nederlander werd in de buitenlandse media genoemd... als kandidaat voorzitter van de Eurogroep? Rutte. Goed, voor de kust van welke plaats is het vrachtschip Ocean Victory... zondag in de problemen gekomen? Zandvoort. Dat is goed. Welke Nederlandse international is de rest van het seizoen uitgeschakeld... vanwege een space blessure Nigel de Jong. Goed, hoe heet het Nederlandse cruiseschip waar het norovirus is uitgebroken? Uh, pas. Bel Riva. Welke partij pleit vandaag in de Tweede Kamer... voor behoud van het Mediafonds en het Metropoolorkest? SP. Goed. Welke band heeft dit jaar de Grote Prijs van Nederland gewonnen? Een hele moeilijke naam. Weet ik niet meer. Uber I. Ja. Met welke rivaal heeft Google een gezamenlijk bot uitgebracht... op de patenten van Kodak? Uh, Apple. Ja, dat is goed. Die laatste tellen we erbij, want die zat in de knal. En dan komen wij op een totaal van 66 punten. Want er waren er 11 goed in deel 2 van de quiz. Die 6 uit de eerste stonden. Dus 11 maat 6 is 66. Dat is de aftrap voor deze week. Dat is niet slecht hoor. Nee, ik wacht rustig af wat de rest <laughs> van de kandidaten doen. Ja. Oké, okay, nou vrijdag in ieder geval in de buurt van de telefoon zitten. Nou, ja, sowieso de hele week een beetje volgen natuurlijk. Uiteraard. Want als er iemand overheen komt, ja, dan zijn we gauw klaar. Maar goed, dat moet eerst maar eens even gebeuren de komende dagen. 66 punten is de te kloppen score op dit moment. Uh, nu mee naar Lochem, de kaarten voor beeld en geluid... de lunchradio, de mok en de lunchbox. Dank je wel. En een goede reis terug. Geen probleem. Dank je wel nogmaals. Graag gedaan. En wij uh, gaan ons even verpozen. Wij laten de radio lekker aan, want het NOS-journaal komt eraan. worden we goed bijgepraat over de laatste zaken... en het wel en wee in deze prachtige wereld. En dan melden wij ons straks terug. En dan beginnen we aan een serie met uh, oud-bewindslieden, oud-ministers... Um, ja, het kabinet is natuurlijk net begonnen. Nou, misschien hebben ze nog wat tips voor die nieuwe bestuursploeg. En we zijn ook wel benieuwd uh, hoe het ze verder is gegaan... na hun carrière in politiek Den Haag. En de eerste die uh, aan de bak moet is Hans Hogevors... voormalig minister van Financiën en Volksgezondheid. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws. Wat ging er goed en wat ging er fout? Kunt u nog eens één keer uitleggen hoe dat nou komt? En wat gebeurt er met het geld dat nu in de pot zit? Ze vlogen er bij tijd en wele veelvuldig in, hè? Dat klinkt ook uh, positief. Ja, zeker. Maar ja, het kan natuurlijk ook tegenvallen. Heeft u ook echt uw vingers achter de grote problemen van het land kunnen krijgen? Nou. Echt dit maar. Moet je niet alles inzetten wat mogelijk is? Waar zit hem dan dat extra risico in? De schade kan heel erg groot worden. Nou, dat klopt. Nee. Dus laatste wordt nog niet over gesproken, vermoed ik zomaar. Het NOS Radio 1 journaal. Wat fijn om toch ook eens enig optimisme mee te kunnen delen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Da, da, da.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 Radio 5 brengt licht in de donkere dagen voor kerst. Deze hele week licht hoop en inspiratie op door de weekse avonden en in het weekend Light My Fire. Op Radio 5. Nou, goede deal Henk, ik spreek je snel. Ja, we bellen. Hey Henk, nog even met mij. Zo, hij is wel heel snel.